Dit is Radio 1. Ladies and gentlemen, the president of the United States of America. Amerika kiest. De Uitslagennacht. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam. Tim Overdiek en Willem Veenhoven. Het is twee uur, het wordt steeds later. Maar het is nog steeds te vroeg om winnaars aan te wijzen. Dus gaan we met spanning het derde uur in van deze verkiezingsnachtuitzending. En beginnen met de hoofdbudden van het nieuws: Lieselot Thomassen. In Amerika zijn de stemlokalen gesloten in de swing states Ohio, North Carolina en Virginia. Exit polls wijzen op een nek-a-nek race. Wel lijkt volgens een peiling van CNN, Obama ligt in het voordeel in Ohio. Die exit poll geeft hem een voorsprong van 51 tegen 48. In North Carolina en Virginia is de verhouding 49-49. Ook in de swing state Florida zijn de stemlokalen dicht... De meesten al een uur. Een paar gingen zojuist dicht omdat ze in een andere tijdzone liggen. Zoals verwacht gaan Indiana, West Virginia, South Carolina en Kentucky naar Romney. Indiana is de eerste Obama-staat uit 2008 die terugkeert naar het Republikeinse kamp. Obama heeft, zoals verwacht, vermond in de wacht gesleept.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 In plaats van de verwachte matige noordenwind kreeg zijn milieuvriendelijke schip Ecoluus een harde wind tegen. Ook kwam er water in de motoren. De kustwacht heeft het schip naar de haven gesleept waar de motoren moeten worden schoongemaakt. Ook al benadrukt dat het schip verder geweldig loopt. Ajax heeft in de Champions League goede zaken gedaan door een 2-2 gelijkspel uit tegen Manchester City. De Amsterdammers stonden na een kwartier al met 2-0 voor door doelpunten van Sim de Jong. Maar zagen de Engelsen in de tweede helft langszij komen. In de pool leidt Borussia Dortmund tot uit met 2-2 gelijk speelde tegen nummer 2 Real Madrid. Ajax staat derde met 4 punten uit 4 wedstrijden. Het weer vannacht regenachtig, overdag geleidelijk droger en het wordt ongeveer 11 graden.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 Wij gaan hier derde uur in. Er beginnen uitslagen binnen te komen. We gaan gelijk naar Wessel de Jong in Washington. Wessel. Misschien eerst eventjes de stand van zaken opmaken. De staten die uh, definitief uh, verdeeld zijn. Kentucky, West Virginia, South Carolina, Indiana, Georgia. en vermont die zijn verdeeld. Eén uh, nou, staat daarvan vermont gaat naar Obama. Drie kiesmannen en de rest allemaal naar Romney. 49, nou, dat ziet er op zich uh, heel dramatisch uit. Maar het is nog vroeg vanavond. Nou, zojuist zijn de stembussen gesloten in een heel groot aantal staten. Waaronder... Uh, Florida, nou een hele belangrijke staat, hoef ik je niet meer te vertellen. In ieder geval, tot nog toe, daar is daar 28% van de stemmen geteld. En Obama heeft een voordeel daarvan, 60.000 stemmen. Dus dit is 51%, 51 Obama, 48% Romney. Ja, Ohio, wat Ohio betreft heb ik nog niet heel veel nieuws te melden. Is nog steeds diezelfde exit poll van CNN. 52% Obama, 48% Romney. Ja, officiële uitslagen daar zijn er. Alleen een paar dorpen eigenlijk nog maar binnen uit Ohio. Hele grote staat, hè? dus dat wijst dan op een uh, uitslag voor Romney. Maar goed, dat zegt dan allemaal niks. Virginia kan ook nog niet zo heel veel eigenlijk over zeggen. 2% van de stemmen binnen met ook weer een voordeel daar uh, voor Obama. Maar de, de kiescommissie daar heeft al wel aangekondigd dat ze de resultaten wat gaan uit, uit, uitstellen omdat mensen er nog steeds in de rij stonden voor kieskantoren. Dus daar wordt nog gestemd dan, Wessel? Ja, daar wordt nog gestemd. Dat, uh, daar, daar waren problemen. Het is natuurlijk allemaal ook niet zo raar. Hè? Als je weet wat er allemaal op die stembiljetten staat. Wat er allemaal niet voor vragen nog gesteld worden. Waar mensen zich allemaal niet ook nog meningen over moeten, moeten vormen. Dan is de vraag, welke, wie wil je als president hebben? Dat is echt de allersimpelste vraag van allemaal. Ja, want even voor de helderheid er wordt natuurlijk ook van alles en nog wat gestemd hè, Wessel? Ja, nou wat er nou precies in Virginia allemaal op het stembiljet staat, dat uh, weet ik niet omdat ik er niet woon... ...maar bijvoorbeeld bij mij in mijn eigen staat, Maryland, wat daar allemaal niet op het uh, stembiljet ook staat... Hè, ...wil je al of niet wel toestemming geven voor een uh, nieuw ca casino in de buurt... Uh, ...ben je voor of tegen het homohuwelijk, al dat soort zaken worden er uh, allemaal op opgezet. Hè. In Californië misschien wel het interessantste wat daar ook nog op staat. Maar goed, dat komt veel later pas in de avond natuurlijk. Of men al of niet voor de afschaffing van de doodstraf is. Dat staat er dan bijvoorbeeld in Californië ook nog op. Waar misschien wel afgelopen tijd meer over gedebatteerd is daar dan, dan, dan over de presidentskeuze. Dat is nog ver weg, Californië. We blijven ja, okay. ons richting op Virginia, Ohio en Florida. Daar worden nu feitelijk de stemmen geteld. Daar is het spannend, daar ligt gesloten tot het presidentschap. En die kandidaten zitten te wachten op hun plek in Chicago en in Boston. We gaan eerst even naar uh, het Obama-feest in wording wellicht in Chicago. met van der Wiel. Dan komen de aanhangers die meegewerkt hebben aan de campagne of die hebben betaald. Wat gebeurt er verder in de stad? Er zijn een aantal election night watching parties en events. Mensen die dat organiseren, samen kijken naar de televisie. Er is toch ook nog één openluchtbijeenkomst in de Loop, het hart van de stad. Een groot scherm is er opgesteld op een plein. Ik zag net een foto voorbij komen daarvan op Twitter van iemand die daar is. Maar nou, er was nog niet veel volk hoor. Natuurlijk duurt het nog een tijd voordat ze het weten. En het is koud en nat, dus je moet je erg veel voor hebben om daar al die uren te wachten. Ik ben erg benieuwd wat er überhaupt gaat gebeuren in de stad. Mocht Obama winnen? Blijft het stil? Of wordt er toch nog een beetje feest gevierd? Ongetwijfeld niet dat hele grote volksfeest. wat uren duurde in de straten van vier jaar geleden. Het zal heel anders zijn. Maar hoe, hoe anders? Wordt er wel feest gevierd? Oh ja, er is ook nog een, een feest in een hotel. van de Republikeinse Partij hier in Chicago. Maar ja, dat is echt een beschermde minderheid hoor. Dat bleek ook vandaag weer. 80% bij de vorige verkiezingen, meer dan 80% stemde op Obama. Vandaag bleek dat ook weer. Wij gingen radioportretjes maken van kiezers die we vannacht uitzenden. En ik stond buiten bij een stembureau. En na alle obama stemmen wilde ik ook wel zijn een Romney-aanhanger spreken. Dat viel niet mee. Ik vroeg het steeds aan de mensen. Ik zoek een Romney-kiezer. Ik kreeg antwoorden als good luck, ha ha ha ha, of... You'll never find them. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk heb ik er een gevonden. Uw naam? Uh, Brandon, Keith. Uw leeftijd? Uh, 34. En het beroep? Uh, sales. En wat heeft u gestemd? Romney. En waarom op Romney? Want u bent de enige hier. Hij uh, just got a, a better plan and het uh, it's been a terrible last four years, so. We need to go in a different direction. Hij heeft een beter plan. De afgelopen vier jaar waren verschrikkelijk. Het land moet een andere kant op. Is het aversie tegen Obama of bent u echt een Romney-fan? Het uh, is een beetje of beide. Het uh, is allebei. Obama heeft hasn't niet too veel gedaan voor onze bedrijf. Over the last years. So, got a plan Obama heeft niet veel gedaan voor het land. En uw overtuiging had u die vier jaar geleden ook? Of is het gebaseerd op wat er de afgelopen vier jaar niet gelukt is door Obama? Ja, yeah, during the last four years, there's just been too much going on in our country. De afgelopen jaar is er te veel fout gegaan. Hij heeft gelogen. Hij He's had four years and hasn't done what he's promised and lied. Hij heeft gelogen. And he over in Benghazi, so. It's time for a change. Ja. En de aanslag op het consulaat in Benghazi, dat is zijn schuld. Was u in 2008 nog wel pro Obama? Uh, I actually was, yes. Ja, dat was hij. Dan gaan we naar Boston. Daar is verslaggever Marcel Bril bij het Boston Convention Center. Bar Marcel, hoe is het daar? Ja, ik ga maar even buiten gaan staan, want in de zaal waar uh, alle aanhangers naartoe gaan, daar mogen wij volgens nog nog niet komen, en mijn hoop wordt steeds minder dat we daar. Zo dadelijk nog binnen mogen komen. En ja, wat, wat gebeurt hier? De, de mensen die wel naar binnen mogen, die werden opgevangen eerst in een hotel. Een hotel waar ook een perskamer is. En die worden nu per groepje, worden ze, als ik het goed begrijp, naar de feestzaal uh, gebracht. In ieder geval hoop je natuurlijk dat het feest wordt. Um, en, en er komen steeds meer auto's aan, steeds meer mensen arriveren. Uh, grote limo's, heb ik gezien. Grote zwarte limo's. Ook dikke, dure grote, zwarte andere auto's. Maar er kwam ook opeens zojuist een schoolbus aan, en dat, dat klonk zo. Ja, streelde vanuit dat raampje. Zij kwamen ze hadden een bijeenkomst georganiseerd. Het zijn jonge mensen die nog niet mogen stemmen, maar wel geïnteresseerd zijn in politiek. En die brengen hier vanavond uh, de avond door in, in het hotel dicht bij het Conventiecentrum om de uitslagenavond te gaan bekijken. Dat waren dus jonge Romney-fans. Maar uh, Matthijs heeft hetzelfde in Chicago. Ik heb het hier ook. Er zijn hier heel erg veel um, Obama-aanhangers. Uh, ook al lijkt dat niet zo als we uh, hier in uh, dit kleine stukje lopen, want het zijn allemaal uh, aanhangers van Mitt Romney. Maar als je verder in de stad kijkt en de mensen vraagt waar stem je op, ja dan is dat toch Obama. Zo ook deze mevrouw. Caitlin, 25, en ik ben manager Een 25-jarige projectmanager en zij kiest... Obama. Kan je explain why? Um, ik denk dat hij de richting waar we moeten gaan. I feel like Mitt Romney is too much of what we've done in the past. <laughs> Which didn't work out for us. Obama moet gewoon zijn werk afmaken. Hij heeft natuurlijk niet zo heel erg veel tijd gehad, zegt ze. Vier jaar, dat is niet zo lang. En ja, dan heb je nog even nodig om verder te gaan met waar hij mee bezig was. You kan expect him to fix years and years of everything in four years. But I think he put the, what he needs to in place. He needs four more years to keep it going. Is he still a hero for you? Yes. Yes. When I voted for him four years ago, I've never seen the city that excited. And so I don't care really what he does. I think we just need that enthusiasm right now. <laughs> In Boston, de geluiden opgetekend door Marcel Bril, die een dagelijks leven parlementair verslaggever is in Den Haag. En daar gewend is geraakt aan het feit dat iedereen gewoon op hem afstapt. Dat daar alle deuren voor hem opengaan. Maar correspondenten in Amerika weten wel beter. En dat is volgens mij een gevoel wat heel herkenbaar is bij de drie gasten die we dit uur aan tafel hebben. Drie oud-correspondenten die hebben meegemaakt dat we als Nederlandse journalisten helemaal niks voorstellen. Welkom. Hi. Max Westerman. Leuke Edel. introductie. Dat is, dat is het leven van de commissie. Margriet van der Linden, eh, ooit wel in New York. Nu hoofdredacteur van Opzij. En Filip Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant. En Filip, ik moet jou te beginnen. Ik kreeg eerder vanavond een e-mail van jou als eh, voorzitter abonnee... van een gefrustreerd hoofdredacteur. Want die krant, die over een paar uur bij de mensen op de deurmat valt... Ja? Ja, die is uh, verouderd. Uh, dus je hebt, Als je om zeven uur de radio hebt geluisterd, als je wakker wordt... Volkskrant-abonnee, dan hoor je wie de president is geworden, waarschijnlijk. En dan uh, pak je de Volkskrant op en daar kan met geen mogelijkheid instaan wie, wie het is geworden. Dat de dus dat toppagina. is de, de, de vervelendste krant van het jaar. Wat is de kop? We heb de... uh, hebben een uh, kiezerspanel uh, van Amerikanen, verschillende Amerikanen gevolgd de afgelopen weken en steeds bij verschillende stadia van de campagne gevraagd wat die uh, vonden wat ze gingen stemmen en die hebben we op de voorpagina gezet met daarboven Amerika heeft gekozen Dus het is een uh, veilige oplossing uh, Daar is geen woord ge aan genoten. Ja. Uh, en hun stemverklaring staat dus uh, op en, uh, Nou ja, dat geef, dus ze geven even de hoofdrol aan de kiezer Maar het is natuurlijk een noodgegeven Maar wat we hebben gedaan, ik zat dus vorig jaar zelf in uh, Chicago uh, voor uh, de overwinningsspeech van Obama als correspondent en ik heb toen nog een zo'n heel lullig stukje geschreven wat van, Obama lijkt aan de winnende hand in sommige staten. Nou ja, Dat is ook verouderd. Als je, ook al maar, hadden we de goede richting gekozen. Maar staat er op je krant al wat je panel heeft gekozen? Ja, dat wel natuurlijk. Ja. En wat, wat hebben ze gekozen? Want dat weet je al. Nou, sommige hebben Romney gekozen en sommige Obama. Maar er was één nee, bij die een enorme hekel aan Obama had. En die nu wegens zijn optreden uh, bij de orkaan Sandy. Toch op Obama was gestemd. Dat is nog wel de sensationeelste ja. van ons panel. Maar goed. Uh, wat wij nu doen, morgenochtend, geven wij een extra editie uit. Uh, dus om 7 uur de eerste en dan steeds nieuwe updates. Oh. Op iPad en, en uh, op internet, op volkskrant.nl. Daar kan je gewoon de verse krant downloaden waar wel de uitslag en, en de winnaar is. Is dat een gratis krant? Net zoals de New York Times zijn uh, election coverage ook uh, gratis ter beschikking steek? Ja, wij stellen die gratis ter beschikking. <laughs> Iedereen kan hem uh, downloaden vanaf 7 uur. En daar staat Philippe, alles in. Tot zover de sterrenklaar. Het ja. zou ja. natuurlijk zo kunnen uitpakken dat het allemaal wel nog in alle kranten mee kan. Want het zal maar net zo'n situatie worden nou. als in 2000, Margriet van der Linden. Jij weet nou, allemaal goed... Aan de hand was door... We hadden het, uh, ik, ik was toen uh, in 2000 Nashville, dat was de uh, beroemde verkiezing uh, Gore-Bush. Dat heeft ja. maandenlang geduurd. Ik had het net met Max over, van, weet jij nog wat de peilingen waren voordat uh, de Amerikanen naar de stembus gingen? En ik dacht, uh, uh, en, en Max leende, leende daar ook een beetje naar, van ja, volgens mij uh, naar Gore. En dat leek er ook op. En vervolgens was alles anders. En duurde het nog maanden. Met de kiesmannen maar... en, en stembiljetten en de hele flikkerse bende. Dus, Wat maar... het nog gekker maakte was Maakst, dat de uitslag in die nacht zelf... een aantal keren uh, ook anders uitviel. Dus ik deed die uh, nacht-live-verslag voor RTL... Um, vanuit ons kantoor in New York. En ik geloof dat het eerst Bush was... Ja. Die door de Amerikaanse networks tot winnaar werd uitgeroepen. Toen Gore, Zeker. toen Bush en toen goorde iedereen zijn handen Zeker. in de lucht en zei: Jongens, we weten het ik, niet. Ik, ik en, in... en ging het tellen van de stemmen inderdaad Precies. wekenlang door. En toen stond in Nashville, de, de, de, de motorcade. Nashville, Tennessee, waar El Gore vandaan kwam. hij, die was verloor. al onderweg en die verloor die. Om te zeggen, nou ja, ik feliciteer Bush met het uh, behaalde resultaat. En dit is, dus, uh, nou gefeliciteerde. En keer om. En vervolgens ja. werd het een heel ander verhaal. Overigens kan dat nu niet meer, hè? Want het, of tenminste, de networks zijn bij elkaar gaan zitten. En, en, en toch afgesloten van de buitenwereld. En proberen dit te voorkomen dat we weer in een wedstrijdje raken. Wie als eerste... Nou, het was een network verhaal. Maar uiteindelijk bleek het... Uh, stemverhaal, ja. namelijk die ballots in uh, in Florida, die tegen de lamp werden gehouden van is dat nou doorgedrukt of niet en, en iedere keer uh, kijk als er, als er, de, als er duidelijkheid dus al, is in zit. die Staten ja. uh, als er duidelijkheid is in die Staten gaan uh, uh, Amerikaanse netwerks nu ook winnaars uitroepen dat hebben ze uh, nog in geen van de swing steeds gedaan, maar als ze die duidelijkheid hebben, doen ze dat natuurlijk ja, maar wel. maar ze hebben geloof ik beloofd, denken, er is een enorme concurrentie tussen die Amerikaanse stations. Dus ja. het is niet zo dat ze allemaal gaan wachten tot de stemmenkeur geteld is. Als ze, als ze een duidelijke indruk ja, hebben in de staat, ze nul dan nul staan. Gaan ze zeggen van... Ja, laten we wel wezen. Wat? Omdat ze ook wel voor lul staan. Als, als het doen, staan, dus ze het verkeerd doen, dan ze voor lul. Philip Ja. Mark is de meest recente correspondent. Want je bent nog niet zo heel erg lang terug. Wat is je gut feeling als je kijkt naar wat er de afgelopen dagen in, met name Virginia, Florida en Ohio, vooral is gebeurd? Nou ja, als, als ik die eerste exit polls hoor en, en, en, en de verschillen bij het tellen van de stemmen, voel je nu wel erg dat, dat Obama's kant op gaat. Ohio uh, 5% verschil in de afgelopen dagen uh, is gepeild. En, uh, nu bij de eerste exit poll ook al. Uh, maar ja, zonder Ohio komt Romney Ronnie er niet in mijn ogen. Dus, uh... ik, ik loop de hele avond al uh, Obama te voorspellen. Dus ja, uh, alleen al om die reden hoop ik.. Uh, dat het juist zal blijken te zijn. Maar ja, ik baseer, me ook op, ik baseer me bijvoorbeeld ook wel op de experts van de New York Times. Die die hogere verkiezingswiskunde beter machtig zijn dan ik. En die hebben 90% kans voor een overwinning voor Obama. voorspeld op basis van alle opiniepeilingen die zij hebben bijgehouden. Bijna alle opiniepeilingen. Uh, Gaven een kleine uh, voorsprong aan, uh, aan Obama landelijk. En in de belangrijke swing, steeds ook bijna allemaal. Dus ja, daar moet je op afgaan. Zometeen praten we verder met jullie aan tafel. Vooral ook over wat er de afgelopen jaren is veranderd. We hadden net uh, uh, Geert Mak aan tafel. Nou, Die was niet pessimistisch, maar die was bepaald niet optimistisch. We zijn heel benieuwd naar, naar, ja, naar jullie ervaringen zometeen. Maar eerst Sugarland Everyday America. Lijstje van Obama's Sugarland met Everyday America. En Max Westerman, Philip Remark, Margriet van der Linden zitten hier tijdens de muziek van oude, oude verhalen, oude anekdotes te vertellen, alsof het het al betreft hier. Maar we gaan <laughs> nog even naar de actualiteit. We beginnen met Philip Remark, want jij bent correspondent van de Volkskrant van 2007 tot 2010. En je hebt dus die eerste jaren meegemaakt van de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Barack ja, Obama. Hè? Ik weet nog dat uh, toen ik op de voorpagina heb geschreven dat het een uh, absurde prijs was. en Ik denk dat dat ook nog steeds geldt. Het was in ieder geval voorbarig. Hè. Het was gebaseerd op hoop. Die ik ook wel deelde. Want uh, zo voor de verkiezingen en vlak daarna met die Cairo speech. Heeft Obama natuurlijk wel laten zien dat hij iets wilde anders wilde doen. Hij wilde de Cairo proberen... speech waarin hij de visie van Amerika voor de rest van de wereld heeft ontvangen. Ja, waarin hij meer dan eerder Amerikaanse presidenten durfde ook Israël uh, de wacht een beetje aan te zeggen. Dus het leek te gaan schuiven, maar uiteindelijk is dat helemaal niet gebeurd. En uh, dat was teleurstellend. Het woord was hoop en het woord daaraan gekoppeld was change. De change kwam met de nieuwe president, maar de hoop is die ingelost. Vraag, is de vraag aan jullie aan tafel? Nou, niet, niet zo hoog als hij opgeklopt was. Want, uh, hij zou Washington gaan veranderen hoe dat werkt. Hij zou de wereld gaan veranderen Na elke speech uh, eindigde Obama met... Let's go change the world. Nou, dat, dat, dat was fantastisch en iedereen voelde zich heerlijk bij. Maar dat was natuurlijk onzin en dat is ook onzicht. Leken. Maar je bedoelt vooral Washington veranderen. Hij ging wat doen aan dat ze elkaar naar het leven staan. Hè? De democraten ja, en de Ja, aan, aan de blokkade en ook aan de polarisatie in het land. En dat is natuurlijk helemaal niet gelukt. In het Ja, die is, is, die is nou, nou, met de opkomst van de Tea Party in zekere zin nog groter geworden. En, en nog een verdere ruk naar rechts van de republikeinen in het congres. Dus het is nee, dat... maar hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk toch wel heel veel voor elkaar gekregen. Het wordt soms wel eens onderschat. Uh, van de bijna zes presidenten die ik uh, heb, heb meegemaakt in Amerika... Is hij toch ja, zo niet de allerbeste, uh, onder, de, onder de beste. Want hij heeft on, ongelooflijk veel voor elkaar gekregen. Wat uh, uh, binnen enkele weken na zijn aantreden had hij een, uh, een, een reddingsplan voor de economie uh, door het congres geloodst. Daar kwam een reddingsplan uh, voor het financiële wezen achteraan. In wezen heeft hij de wereld teruggetrokken van. van Nee, dat, dat waren geen plannen. plannen. Dat is een enorm stimuleringsplan. Nee, volgens mij, overal. Het is een enorm economisch zorg, stimuleringsplan. Zorg, dat was zijn ding. Nee, dat de economie cool. was zijn ding. De, e de wereldeconomie stond op instorten. Hij moest wat doen. Hij ja? heeft onmiddellijk een enorm stimuleringsplan door het congres gestuurd. En dat heeft die economie van de rand van de afgrond teruggetrokken. Hij heeft vervolgens het, het bankwezen uh, de moeten redden. En vervolgens is hij met Obamacare aan de gang gegaan. Uh, een van de grootste sociale programs in Amerika in decennia. Dat heeft hij er ook nog doorheen weten te jassen. Bedukt. Uh, uh, en hij heeft de spanningen in de wereld weten te reduceren. Uh, ja, maar niet dat... van der de Linden kijkt verbuisterd uit je ogen? Nee, niet verbuisterd. Want Obamacare, de, de, de zorg, dat vind ik een fenomenale... Prestatie. We moeten nog zien of dat zo blijft. Maar als Max praat over de economie, dan vraag ik me af: voelen de Amerikanen dat? Net zo, zoals Max. Ja, dan merken ze uh, nu aan de statistieken. Dat, we dat de werkloosheid begint terug te lopen. Dat het uiteindelijk nu op dit moment ja, de economie maar, maar aan ja, maar de betere hand komt. Als dit een algemene gevoel was geweest in Amerika, dan zou het vanavond niet Tuurlijk. een spannende verkiezing zijn ja, geweest. Dat, dat, dat dus, dus, ja. Ja, het, het probleem is met het redden van de economie door er heel veel geld in te pompen, is dat alle economen weliswaar zeggen dat heeft Obama heel goed gedaan. En het is inderdaad is erger voorkomen. Maar het erger dat voorkomen wordt, dat voelen mensen uiteindelijk nooit. Dus die zien mm -hmm. Vooral, uh, de schuld is opgelopen en het is eigenlijk ook wel een beetje socialistisch om zoveel geld in dingen te pompen en, uh, en wat maar er is voorkomen maar... dat kan je nooit concreet maken en dus daarom heeft hij daar te weinig credit voor gekregen onder het die... grote publiek die dat je in het. de Volkshand hebt gepubliceerd vanuit Chicago ik bedoel Sloppen wij. Mensen die gewoon een huis kwijt zijn, die armoede hebben, ja, dus dat is wat mensen dus voelen. De gevolgen van die crisis zijn heel groot geweest, dat is Obama absoluut niet aan te rekenen. Maar ja, je bent als president word je er wel altijd verantwoordelijk Hoort voor Moet hij gehouden, niet hard, en dat, dat niet wat harder roepen, Obama? Dat hij, hij, dat, dat hij harder moet. Nou, doen. Hij ja, ik, ik ben he? opgezadeld. Ge, ja, he? Heeft hij gezegd? Hij heeft in Ohio en, en, en daar in de buurt van de auto-industrie eindeloos gezegd: jongens, zonder uh, wat ik heb, ge ja, en heb en gedaan, en dat was hier geen fabriek meer geweest. We gaan straks naar Chicago om te kijken. Want Matthijs van der Wiel was er ook vier jaar geleden. We gaan eerst even naar Utah. Want we gaan opnieuw naar een bekende Amerika-liefhebber. Oudschaatser Bart Veldkamp begon na zijn carrière aan een nieuw avontuur. Hij vertrok in 2007 naar Salt Lake City in de stad Utah. Waar ook Mid Romney vandaag aankomt, in ieder geval daar lid is van de Mormoonse kerk. En Bart Velkamp die was daar al twee jaar lang de Amerikaanse schaatsploeg te coachen. I love America. Ja, dat moet toch lukken, Dit moet toch allemaal voor elkaar komen. Dit, wordt Dit weer een moet ronde. worden voor Bart Veldkamp. En ha, dat is hij hoor, 14-12-12. The medal Olympic champion, Baselkamp Beba Nederland. En dan sluit je af met opgeheven hoofd. Watch it! Get him! Get him now! Come on! En ja, Bart is wel gewoon iemand echt recht voor je raap. En uh, als iets niet goed is, dan, dan hoor je dat ook gelijk. Master Chet! Come on! Het komisch was toen ik er altijd heen ging als had ik er niet zoveel mee. En uh, ik zei ook altijd: van nou, er zijn twee dingen die ik niet ga doen. Dus in Amerika wonen en niet in Salt Lake wonen. Nou ja, vervolgens kom ik daar terecht. En, uh, ja, heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Ik mis het nog steeds wel. Ja. Het grootste misverstand uh, denk ik dat mensen zeg maar, hebben over Amerika is dat alle mensen zijn zoals zeg maar, jij op tv ziet. Met, uh, van, ja, ik ben alleen maar voor guns en uh, ik uh, ga alleen maar voor geld. En zo. Dat, dat, dat iedereen zo is. Dat is ja, absoluut niet zo. Besef dat altijd mogelijkheid ligt en dat je altijd moet uitgaan van van ja overwinnen winnen dat heb ik daar wel meer opgeleerd ja ik kreeg wel echt aanvaring met dat leed het als ik te te, ja, te gematig wedstrijding ging kreeg ik echt ruzie met ze ik kom hier om te winnen Weet je wel? ook al wist ik 100% ze wist ik 100 zeker dat ze die gingen winnen als ik die indruk niet meedeed met hun dat is echt geïrriteerd ja, ik woonde er toen, toen Obama werd gekozen 2008. En uh, ja, dat was toch wel een beetje sensationeel. Die, die, die omwenteling zag je daar wel gebeuren bij een hoop mensen. En ook heel erg tegenstanders natuurlijk. Dus dat was wel mooi om te ervaren. En ja, dan volg je het toch wel weer wat meer. Dat, dat Amerika die verkiezingen nu ook. Heeft. Het gekste aan het land is... Ja, het dualisme tussen, tussen die vrijheid en uh, elkaar wel door... <religious> Een kogel door de kop mogen kunnen jassen. <laughs> dat vind ik heel raar. Ik hou van Amerika omdat men uitgaat van het individu en alles maakbaar is en de mentaliteit om kansen te zien en uh, ja, altijd uitgaan van dat uh, succes uh, te maken is en dat je dat zelf uh, onder controle kan hebben als jij dat wil. Als jij dat wil met de Haagse tongval Bart Veldkamp. Ja. We gaan naar Luc e. King naast mij, met z'n van. <laughs> Luc, wat is happening? Nou ja, op Twitter is men echt aan het genieten. Er zijn mensen die hun eigen mediacentrum hebben ingericht. Radio 1 aan, Nederland 1 aan, in de stream en dan CNN op televisie. En Bas Paternotte, die tweet dat de totale hysterie op CNN echt... Heerlijk is en de historie is er al zodra 1 promiel van de stemmen is geteld. Steve van Gemt valt het ook op, hij merkt op dat ze op die zender steeds harder gaan schreeuwen. Net als hier trouwens. En veel exit polls ook deze avond. En dat komt omdat sommige staten al binnen zijn en dat levert ook al wat verwarring op. Marcel van den Berg bijvoorbeeld die tweet blijft toch bijzonder. Romney staat 3,49 voor, maar Obama blijft favoriet. Inmiddels is die stand trouwens alweer anders. Obama lijkt in kiesmannen. Het was ook even wachten, maar daar is hij dan toch echt. De verkiezingsdrinking game, gelukkig maar. De Hurt de Post, die tweet hem door. En op hun site kan je dan vinden een simpel spelletje. Kun je kunt thuis meedoen. Um, je moet bijvoorbeeld een biertje nemen wanneer er bij CNN weer iemand tegen een hologram aan het praten is. Uh, je moet ook drinken als iemand too close to call zegt. Wanneer iemand in de war raakt door alle getallen die binnenkomen. Wanneer Sarah Palin Obama een extremist noemt. Uh, je moet ook drinken wanneer er spelfouten in beeld staan. En je moet ook drinken wanneer er iemand tweets aan het voorlezen is. Dus proost jongens. Weet je wat, uh, Luc? Uh, ga je even lekker naar de bar, ga je even wat drank halen. Gaan we dat straks uh, later in de avond proberen. We moet zo eens even plaatsmaken, want het is uh, precies half drie... en dan krijgen we wat hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt er van Lieselot Thomassen. In één staat sluiten nu de stembureaus, namelijk in de zuidelijke staat Arizona. Traditioneel wint daar een republikein. In zes swing states zijn de stemlokalen gesloten. In Ohio, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, New Hampshire en Florida... De exitpolls wijzen op een nek aan nek race. In Ohio heeft Obama een kleine voorsprong. In Virginia is het tellen tijdelijk stopgezet omdat er voor sommige stembureaus nog lange rijen staan. Om de mensen niet te beïnvloeden met tussentijdse uitslagen wordt het tellen gestaakt. In Boston heeft een Romney-woordvoerster het publiek opgeroepen vrienden in Colorado en Nevada te bellen op swing states. Want, zegt ze, het is nog niet te laat om te stemmen.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 Nieuw onderzoekje nog, mensen die voor het eerst naar het stembureau gaan, stemmen vaker op Obama, heeft persbureau Reuters onderzocht. De first time voters geloven ook vaker dat het land op de goede weg is. De kiezers wordt ook gevraagd naar hun belangrijkste reden om te stemmen, maar liefst 60% noemde de economie als eerste, 17% noemde de gezondheidszorg en daarna volgen het begrotingstekort en de buitenlandpolitiek. Alle uitslagen. Verslaggevers in Boston en Chicago. Nederlanders in de Verenigde Staten. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Deskundigen in de studio. Dit is Amerika kiest. De uitslagennacht. Ja, Wessel de Jong in Washington. Wessel, het laatste nieuws. Um, Ohio, dus nog steeds too close to call. Wat staat het nu? 52, 48? Uh. Een stukje beter toch op zich nu. 20% van de stemmen is binnen in Ohio. Met 59% van de stemmen voor Obama. Dus dat is een... Op zich een heel goed resultaat. Nou, je ziet juist het uh, precies de andere kant op gaan uh, in Virginia. Daar is 24% van de stemmen is daar geteld met 57% uh, voor Romney. Die loopt daar dus opeens nu goed uit. Met toch ook al een redelijk, uh, redelijk aantal van de stemmen geteld. In uh, Florida is het misschien nu wel het meest spannend. Daar liggen de, de aantallen het meest dicht bij elkaar. 55% van de stemmen is binnen. 51% is voor Obama. 48 voor uh, Romney. Dus een kleine ja, nog te veranderen. Een voorsprong die nog kan veranderen van, uh, van, van de president. Nou, aantallen kiesmannen loopt ook op gestaag op. Kan je eigenlijk nog niks aan de hand daarvan kan je niks concluderen. Nog. 79 voor Obama, 76 voor uh, Romney. Voor maar wat je wel ziet is dus dat uh, ja, die cijfers komen redelijk overeen. Inderdaad, wat net uh, zojuist ook Max Westerman zei met de opiniepeilingen. Zoals die, uh, zoals die ook gemeten zijn de afgelopen dagen. Maar je ziet ook weer dat het wat begint af te wijken ook weer tegelijkertijd nu. Er zijn hoge percentages die je noemt, Westel met betrekking tot Virginia en Ohio. Het voeren van Obama. Maar heb je ook enig zicht op waar inmiddels feitelijk de stemmen zijn geteld. Het platteland tegenover de steden. Waardoor misschien die, die balans wat kan worden gecorrigeerd later. Dat kan inderdaad nog alles. Kant op, Maar je ziet eigenlijk de belangrijkste conclusie die getrokken wordt... ...is dat beide kandidaten op de, op de plekken uh, waar ze hun stemmen moeten binnenhalen... ...Romney op het platteland in de dorpen, uh, Obama vooral in, aan die noordkant van Ohio... Hè, waar, die, ...waar die oude failliete industrie ligt langs dat Lake Erie... Uh, ...beiden doen ze het gewoon ontzettend goed wat, uh, wat opkomst betreft. Maar nog met geen mogelijkheid valt te zeggen dat Virginia of Ohio of Florida aan een van de twee kandidaten kan worden toegeschreven, Wessel? Nee, nee, nee dat nog zeker niet. Maar je, je ziet toch al wel iets van een, uh, iets van een tendens. U blijft volgen, Wessel vanuit Washington. Laten wij verder hier in de studio in de Melkweg met Max Westman, Philippe Remark en Margriet van der Linden. Um, we hadden het net uitgebreid over um, Obama, hoe hij het heeft gedaan de afgelopen tijd en waren jullie uh, oververdeeld. Als we nou kijken naar Romney, wat verwacht jij Philip Stel, we gaan er even vanuit, hij wordt het. Je kijkt heel moeilijk nu namelijk. Nou, ik, ja, kijk, ik denk Romney uh, is van nature wel een uh, redelijk gematigde republikein. Uh, hij, heeft, hij moest natuurlijk in de voorverkiezingen heel rechts doen om, uh, om uh, republikeinen achter zich te krijgen... Hij zal als president meer naar het midden opschuiven. Maar een Republikeinse president staat natuurlijk toch al onder druk op buitenlands politiek gebied. En heeft hij ook al best wat hardere lijn uitgezet in de campagne dan Obama nu voert. Op het gebied van Iran, ook in verhouding met China. Dus dat zou best tot wat spanningen kunnen leiden in de wereld. Dat is toch wel interessant om te zien. En ik ben ook heel benieuwd of hij uh, samenwerking zou kiezen met de democraten in het congres. Uh, er zijn hele radicale elementen in die partij. Hè? Die mensen die gezworen hebben nooit voor een belastingverhoging te stemmen bijvoorbeeld. Dat is een soort eet die je tegenover de Tea Party moet afleggen. Uh, dat is toch het politieke klimaat waar iedere republikeinse leider rekening mee moet houden. Dus dat zou wel anders worden dan onder Obama. De, maar de koude kant van de verkiezingen. Uh, uh, uiteindelijk... Zit er ook aan Romney een hele ethische kant, namelijk de uh, family values. De uh, women's vote is daar heel belangrijk in. Hij heeft een uh, vicepresident gekozen, Paul Ryan, uh, uh, die heel streng is uh, ten aanzien van abortus, uh, de homo-wetgeving. Daar uh, vindt Romney het uh, vrij moeizaam om uh, daar iets over uit te spreken. Daar is hij heeft wel over geïnterviewd samen met zijn vrouw. En daar, uh, He, uh, veel respect voor de uh, uh, same sexes en uh, whatever. Maar niet uitgesproken, kan ook niet. Maar dat zijn wel dingen die in, in, in de stem van uh, de Amerikaan kunnen. Ja. Ga, gaat hij er meteen dingen, dingen terugdraaien, denk je? Op het gebied van bijvoorbeeld homo-emancipatie? Romney? Nou, dat kan hij bijna niet doen, omdat dat gewoon uh, een, een federal issue uh, is. Dus de staten moeten dat zelf uh, uitzoeken. Alleen, het gaat natuurlijk er wel om wat voor signaal hij uh, uitstuurt. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, don't ask, don't tell voor de military. Wat voor, Obama voor... heeft afgeschaft. Hè? Ja, uh, nou, dat, dat, dat vind ik wel iets. Ik bedoel, het, het morele, het ethische, daar als het gaat over de female vote bijvoorbeeld. Dat is een, een, een issue wat bij de Republikeinen wel speelt. Maar toch is dat een morele superioriteit die hij dan tentoonstpreekt... die wellicht Max toch bij heel veel Amerikanen aanspreekt. Nou, uh, dat spreekt vooral bij de rechtervleugel van zijn eigen partij uh, uh, aan. En die... ...zal hij tegemoet moeten komen als president... ...want daar heeft hij wel in belangrijke mate zijn overwinning dan aan te danken. Hij heeft natuurlijk ook zijn overwinning te danken aan al die mensen... ...die heel veel geld in zijn ge campagne hebben ge gepompt. Zijn campagnebijdragen kwamen vooral van hele grote economische belangengroeperingen ...en, en, en, en rijke individuelen. Die verwachten belastingkortingen. Dus wat dat betreft denk ik dat we een, een terugkeer... ...zouden zien naar het beleid van George Bush. Enorme belastingkortingen, uh, verder het mes in de sociale voorzieningen... ...en het stijgen, het stijgen van de staatsschulden. En, Daar hoor ik toch heel veel verschillende dingen. Wat is dan eigenlijk in één of twee woorden... het succes van Mitt Romney van de afgelopen campagne? We beginnen met jou, Max. Nou, we moeten maar even zien of het een succes uh, wordt. Maar nee. het, succes... het succes van de, van de campagne van Ronnie is vooral dat hij het in het eerste debat opeens heel goed deed. Tot, heeft, tot dat eerste Philip debat uh, werd vermoord. hij afgeschreven. Namelijk dat je dacht, dit is een hele rechts uh, knakker. Ook nog mormoons. Heeft niemand het meer over. Vind ik vrij knap. Ooit was uh, JFK een katholiek die werd gekozen. Dat was een groot ding. Dit is een mormoon. Niemand heeft het erover. Wat oh ja. Philips zei, uiteindelijk was het een redelijk gematigde republikein, uiteindelijk. Nou, en wat ook is, kijk, het gaat slecht met de economie. Er is nog steeds een hoge werkloosheid. Iedereen heeft daar last van in Amerika. Want de stemming is daar slecht over. En ook al gaat het nu net ietsje beter. En hij heeft uh, vanuit zijn uh, businessverleden uh, en, en dingen die hij gedaan heeft, heeft hij een soort, draagt die soort belofte in zich dat hij dat beter kan maken. Of het nou realistisch is of niet, dat is de kern van zijn campagne. Het is toch erg op de economische situatie gericht. En, en dat is... En mensen willen daar ook vanaf van die crisis. Nee, die willen of, change. En, en nu ja. is hij meer de kandidaat en voor de change. Heeft, biedt hij nu hetzelfde wat Obama in 2008 ja. uh, bood? hoop en change. Ja. Hij gebruikt, gebruikt die woorden ook. Hij gebruikt change. I'm the candidate of change. Ja, hij ja. is gewoon de, de figuur. Of, ja, is Want het heeft het gemaakt? een com competente kandidaat. Ik vond hem ook, ja. vorige keer, vier jaar geleden... deed hij ook al mee in de voorverkiezingen. Ik vond, vond hem ook, hij maakte een ja. beetje een gemaakte, onechte indruk, dat is, dat is een zwak punt van hem, maar hij is ook wel een man met een hele goede record, die veel heeft gedaan en met succes heeft afgerond, en dat is in Amerika toch ook altijd belangrijk. We praten zo verder met jullie aan tafel. Eerst weer een, een plaatje van de Spotify-playlist van Obama. You do even better than the real thing. One last chance And I'm gonna make you sing Give me half a chance To ride on the ways that you bring Your heart and your To a swarm of bees Gonna blow right Mark, de hoofdredacteur van de Volkskrant, die vroeg, ja, maar draaien jullie dan ook wel platen van de Spotify-lijst van, van Romney? Dat doen we, dat doen we zeker. We ja. hebben er al eentje gedraaid en we gaan er nog meer draaien. Maar dit was uh, die van Obama. Even better than a real thing, YouTube. Uit Ierland, waar het niet zo heel erg goed gaat, zoals met heel veel landen in Europa. Hoe staat het er eigenlijk voor in Amerika? Als je kijkt, want jullie komen natuurlijk nog regelmatig in de Verenigde Staten en zien wellicht het land veranderen van de tijd dat jullie daar als correspondent werkzaam waren. Max Westerman, je hebt heel lang, je hebt van deze drie gasten aan tafel het langs doorgebracht. Uh, hoe staat het land er nu voor? Nou, Ik heb het dertig uh, jaar lang eigenlijk uh, in een negatieve richting zien gaan... op velelei gebieden. Uh, de inkomensongelijkheid is enorm toegenomen. De sociale mobiliteit is afgenomen. Dus jonge Amerikanen hebben meer, minder kans om die American Dream te verwezenlijken... ...minder kans dan jonge Europeanen bijvoorbeeld. Want? Want die kan, het is moeilijker voor hun geworden om de sociale ladder op te klimmen. Nou, bijvoorbeeld omdat die, die grote economische belangen... ...toch de afgelopen dertig jaar de macht in handen hebben gekregen in dat land. De politiek wordt bestuurd door het grote geld in belangrijke mate. En dat heeft zijn effect gehad op het, op het beleid... Uh, enorme belastingkortingen. Uh, vooral voor de allerrijkste bovenlaag. Um, om je voorbeeld te geven. Dit, dit, toen ik daar kwam uh, verdiende de gemiddelde CEO 20 keer wat zijn uh, uh, laagste werknemer verdiende. Nu is het 350 keer. Uh, de top 1% had destijds 7% van de welvaart van het land in handen. Ongeveer gelijk aan in Europa. Nu is het meer dan 20%. En die uh, getallen worden nog steeds erger. dus ja. Vindt u, van Mark, ligt die American Dream aan diggelen voor de Amerikaanse middenklasse? Ja, dat is wel een beetje zo. Want uh, er was een boek uh, dat kwam uit de tijd dat ik daar zat uh, dat bewees dat de sociale mobiliteit in Zweden ho hoger was dan uh, in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk ook een klap in het gezicht van de Amerikanen, dat zo'n zo half communistische staat als Zweden, dat je daar beter uh, de socia sociale ladder op kunt klimmen dan in Amerika, dat, dat al, van oudsher die belofte in zich droeg. En, en echt via Obama ook nog een keer heeft bewezen dat zo'n buitenstaande president kan worden. Dat is een prachtig verhaal, maar ja, de, de, de realiteit is gewoon heel bitter. En als je daar in, in, in zwarte wijken rondloopt, dat zijn echt mensen die... Uh, ja, in hun sop gaar koken en nooit eruit komen. De, die komen niet meer uit zo'n soort leven. En dat is veel moeilijker geworden. Wat voor, voor ons hier soms raar te begrijpen is, dat, als je dit allemaal aanhoort, deze ontwikkelingen, dan zou je denken, veel mensen hebben het veel moeilijker, zijn veel meer afhankelijk van de overheid, zijn afhankelijk van uitkeringen. Dus dat zijn mensen die, die het voor een groot gedeelte zouden stemmen op Obama. Maar dat is niet zo. Nou, het is wel zo dat, dat uh, in ieder geval de zwarte onderklasse, als ze stemmen, stemmen ze voor Obama, Obama, maar er stemmen een heleboel mensen niet. Het grootste deel van de Amerikanen stemt niet vandaag. Dat ja, is dit, nog altijd zo. Ja, dat, dat is ja. heel raar, maar zo is het wel. Maar dus, er, is, er is ook een, een, een lagere markt, uh, uh, uh, Geert Mak had het daar ook over. Als je ook door het binnenland reist, mensen die zeggen, ja, dat, dat probeer ik dan te begrijpen. Misschien kun je dat uitleggen, Max. Mensen die zeggen, ja, het zal nog wel dat ik het moeilijk heb, maar alsnog... Moet ik het zelf redden? Wat is dat voor een gevoel? Ja, um... Misschien kan iemand anders... Dat is een, dat is een maar... gevoel wat in Amerika ook heel erg speelt. Dat je het uiteindelijk ook wel zelf moet redden. Daar is het land ook wel groot door geworden. Alleen, uh, uh, er zijn wel allerlei uh, voorzieningen gekomen. En uh, dat heeft ook wel polariserend gewerkt. Namelijk, de onderklasse is onderklasse gebleven. De rijken zijn heel rijk geworden. Dat zie je ook in, in de toren, uh, flats en alles. Je, je ziet het fysiek al. Ja. En uiteindelijk gaat het daarom. Dat wordt... sommige mensen denken, ja. Maar je moet het allemaal zelf doen. Dat, wordt, dat zit er wel ja, in. Ja, het wordt toch minder gepolitiseerd dan in Europa. Want ik was bijvoorbeeld uh, een keer een week in een, een heel erg arm uh, dorpje in West Virginia. En uh, iedereen was daar echt verschrikkelijk arm dan geen tanden in, in hun bek en zo. Ja. En ja. er en was er één jongen uit de buurt die had alle bossen... Opgekocht. Dat was de man, die, die was gewoon miljonair geworden. Ja, was en ze functie. spraken met bewondering over die man. Ja. En ze vonden het fantastisch. En ik zei, ja, maar jullie hebben niks en die man heeft alles. Ja, maar heeft hij toch allemaal voor elkaar gekregen? Dat is hartstikke goed. De afgunst, de afgunst is er in dit, dat opzicht niet in Amerika. Nee, die is er veel minder dan in Europa. Maar is daar geen feestje Nee, maar het is ook in oosten ten opzichte van het Westen. Toen uh, George Bush en zijn familie is naar Texas verhuisd. Texas is ooit Mexico. Toen ik daar was, een uh, te doen, vroeg, wat, wat is dat Texas? Wat, wat, wat verklaart wat de mensen hier doen? Zijn alle mensen die het niet hebben gered aan, het, aan de Oostkust, zijn uit Texas uh, beland. En niemand wordt met de vinger aangewezen, ze hebben het allemaal, nou, allemaal is groot woord, maar wel weer gered. Dat is Amerika. En als je, als, als je dat voor elkaar krijgt, ben je een grote vent of vrouw. Zo direct verder met jullie drie. Margriet van der Linden, Max Westerman, Philip Remark. Wat gebeurt er nog meer vannacht op de Amerikaanse networks? Mitt Romney vertelde eerder deze avond dat hij zijn overwinningspiece al geschreven heeft... in het Empire State Building in New York. Doe dat straks blauw of rood? Wolf Blitzer van CNN, die houdt het bij. And let's check over at the Empire State Building in New York. Remember, we're turning the mask red and blue to reflect the electoral votes... for each candidate based on CNN's projections. Let's add in the first round of results and watch the colored columns rise. Uh, I just finished writing uh, a victory speech. Uh, it's about 1118 words. Um, and uh, I'm sure it'll change before I'm finished because I haven't passed it around to my family. And Hey, guys, Election Day is almost over. This is it. We won't get another chance tomorrow. It all comes down to you now.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 In Ohio, right now, the key battleground state. Maybe the most important battleground state. Our exit poll estimate shows 51% for the president. 48% for Mitt Romney again. These are estimates. These are estimates. Dit blijven schattingen. De slagen onderarm op de Amerikaanse media. Heren en mevrouw, oud-correspondent, welke kant gaat het op? Als we kijken naar de campagne, de hardheid waarmee is... Gevoerd. Uiteindelijk, wat is doorslaggevend? Het grote geld, de televisiespot, de visie, de hoop. Wat is het doorslaggevende aspect geweest? Philip nou ja, vier jaar geleden was het toch meer de visie en de hoop, denk ik. Uh, nu heeft Obama voor zijn doen enorm negatieve campagne gevoerd. Dat alle spotjes gericht tegen Romney en vrij hard. Hè? He is not one of us, op het randje in mijn ogen. Uh, en uh, hij heeft niet zo heel veel uh, visie meer in vooruitzicht gesteld voor de tweede termijn. Ook omdat veel mensen toch wat teleurgesteld waren. Uh, de, uh, zijn voornaamste vijand van Obama was de Obama van vier jaar geleden. Die zoveel verwachtingen had gewekt, Dilly. Waardoor hij nu wat, wat rustiger is geweest in het wekken in het van verwachtingen. Dat heeft wel een beetje een magere campagne bezorgd. Was het misschien niet verstandiger geweest, Margriet? Dat hij misschien negatiever. Had gevoerd. Lerman, ik denk dat het, het negatieve gevoel over de campagne van Obama is... dat hij het eigenlijk wil doortrekken. Dat hij meer tijd nodig heeft voor zijn agenda. Uh, ik ben het met Max eens. Uh, niet op alle onderdelen, maar zeker wel over Obamacare, de gezondheidszorg. Dat is een ongelooflijk kunststuk wat deze president heeft gedaan... En met de economie, wat hem overviel. Hè? Want in 2008, opeens komt die economie over hem heen. Er wordt gezegd, het feit hij dat hij zoveel... Hij heeft meer tijd nodig. Het feit... Dat wat hij nu aan het uh, doen is, niet more hier is. Een van de grote argumenten van de tegenstanders van Obama, ook de voorstanders van Obama... Ik heb veel democraten horen zeggen, het feit dat hij zoveel politieke energie heeft gestoken in die gezondheidszorg, in de Obamacare... Daarmee heeft hij eigenlijk alle andere politieke initiatieven die hij had willen ontwikkelen deze vier jaar, ja, maar niet die, maar kunnen die, maar uitvoeren. Niet maar. Maar, die, maar die andere dingen heeft hij ook ontwikkeld. Ja. Die andere initiatieven heeft hij ook genomen. Alleen de afgelopen twee jaar werd het natuurlijk heel erg moeilijk. Met een grote republikeinse meerderheid in het huis van afgevaardigden om er nog iets doorheen te krijgen. Dat was, als hij Aubert Bamaker niet had aangepakt, was dat niet anders afgelopen. Wat dat betreft heeft hij gewoon een heleboel grote dingen er doorheen gekregen, ondanks die enorme tegenstand. Probeer voor de Nederlandse luisteraar uit te leggen waarom het zo ontzettend belangrijk is wat hij heeft gerealiseerd op het gebied van de gezondheidszorg. Nou, Wij maken ja. ons hier grote zorgen over de zorgpremie. Vergelijk dat met wat er in Amerika aan de hand is. Nou, 40 miljoen Amerikanen die geen, geen ziekteverzekering hebben, uh, die alleen naar de emergency room kunnen, naar, naar, naar het ziekenhuis als ze gezondheidsklachten hebben, uh, daar ook alleen naartoe gaan als die gezondheidsklachten heel erg zijn. Uh, dan hebben we het ook de allerarmste, maar de middenklasse die zich geen ziektekosten verzekering kon veroorloven Als ze ziek werden en naar het ziekenhuis gingen en geopereerd werden... dan moesten ze eerst alle rekeningen betalen eh, nadat ze eruit kwamen... hun huis verkopen, alles opgeven. Eh, voor 40 miljoen Amerikanen is dit, is dit een, een godsgeschenk. Is dat misschien het meest ontluisterende aspect geweest in de jaren... dat jullie in Amerika hebben gewoond om dat te zien... in een zo welvarende maatschappij? Ongelooflijk. Dat vind ik ja. echt onvoldoende. Het, het je... meeste uitgeeft aan gezondheidszorg van de hele wereld. En, en, dan, en dan dit soort verschijnselen. Maar, maar je, ziet het on, het aan alle, je ziet het aan alle kanten. Je maar, ziet het maar... nu ook met Sandy bijvoorbeeld. Uh, dan denk je, ja, op een gegeven moment uh, uh, half een plat uh, uh, van energie. Maar het hangt daar aan touwtjes aan elkaar. En dat is ook de gezondheidszorg. Het is eigenlijk een, een, een tweede. Een wow. derde wereldland. Ja, nou, maar ze hebben tevens de beste gezondheidszorg ter wereld. En dat is de kloof. En tegelijkertijd hebben ze uh, een hogere kindersterfte dan Cuba. Ja. Dat, dat zijn de dingen ook die het land zo interessant maakt al, al die tegenstrijdigheden de tegenstrijdigheden dat is niet te het blijft toch een fantastisch land ik geloof dat jullie dat uh, toch wel kunnen beamen nee, ik denk Magie... dat de meeste mensen een haat liefde verhouding eh. hebben met Amerika en uh, ja ik ook we houden van het klote land Philip remark van de Volkskrant, krant van der linde van opzij max westerban ik zeg echt heel. dank voor je komst Amerika in alle staten Dan gaan we naar de staat Ohio. We bellen met Nederlanders daar. En eens kijken hoe spannend het is. Bernadine van Kessel, goedenavond. Hi, ah, goedenavond. Ja, het is spannend. Hè? Het is, uh, even kijken, laatste stand. 57, Obama 41 ongeveer. Romney, het is nog, uh, ja, we kunnen nog niet zeggen wat het wordt. Uh, hoe, hoe spannend vindt u het? Uh, nou ja, het is inderdaad heel spannend en uh, ze laten nu op, de, op dit moment weer op TNN uh, de situatie in uh, Ohio zien. Vooral het noorden van Ohio in ja. het industriële gedeelte waar de auto-industrie heeft geprofiteerd van de bailout van Obama. En daar gaat het dus heel erg om spelen of, of die mensen... Uh, naar de stembus gaan om te stemmen en het ziet er naar uit dat ze dat inderdaad doen en dat ze dan ook voor Obama stemmen. Ja, want Obama heeft geholpen daar met de auto-industrie en dat is uh, een goede reden om uh, voor die mensen dan daar om voor Obama te stemmen. Hoe komt het toch ja, dat, ja, dat, on, dat ondanks dat dat Ohio zo verdeeld is? Want je zou kunnen denken dat dat speelt, uh, dan stemt iedereen daar op Obama, maar dat is dus uh, absoluut niet zo. Oh, nee, eigenlijk is, is, is Ohio leunt Republikeins, uh, maar uh, en o, o, Ohio is een he, heel verdeelde staat, historisch gezien. Er is een sterke industrie, maar er is ook een sterke landbouw. En er zijn uh, ook de, zeg maar, de servicesindustrie is hier heel erg sterk vertegenwoordigd. Dus het is Obama, een beetje Amerika dus Ohio, in het klein, hè, zeggen ze. Het is een beetje een klein Amerika. Het is een weerspiegeling van het land. En u, u, u woont daar, u heeft dus als geen ander gemerkt dat het een swing state is. Hoe, hoe, gek, hoe gek werd u ervan? Hoeveel telefoontjes en deurbelletjes kregen u? Nou, abnormaal gek. Nog, nog veel gekker dan vier jaar geleden. Uh, het, het was zo, of het is zo, eigenlijk tot ongeveer twee uur geleden... Hoorden we nog uh, reclames, ook de radio werd je gebombardeerd. Uh, je kon de telefoon niet opnemen van alles wat ze hier noemen de robocalls. Uh, natuurlijk ook in de, in, de, in de brievenbus iedere dag flyers van niet alleen de presidentiële verkiezing... maar ook alle andere uh, verkiezingsraces die hier uh, zich afspelen. En dan natuurlijk de tv. Je kan de tv niet aandoen of je hebt gewoon constant politieke reclames die vooral negatief zijn. Ja, dan hadden we het net ook hier over aan tafel... met de correspondenten die nu allemaal uh, hun tas pakken. Werden die van Kessel nog even in spanning? Um, succes daar. Die wordt er niet, meer, ja. er niet meer gebeld. Dat is prettig. Gaan we van ohio oostwaarts naar Pennsylvania. Daar wordt Siska Jansen. Goedenavond avond voor u. goede nacht hier. Hallo. U bent al zo'n zeven jaar in Philadelphia. Is deze staat bij u blauw aan het kleuren? Wordt het daar inderdaad qua overwinning democratisch? Ja, het, het, daar lijkt het op zich wel op. Uh, tot uh, twee weken geleden werd er hier relatief weinig gecampeerd, naar mijn idee, uh, door uh, Romney en Obama. En in de laatste twee weken heeft Romney eigenlijk uh, wat meer aandacht geschonken aan Pennsylvania. En kwam die hier op zoek en uh, kwamen er ineens ook heel veel spotjes op de tv. Oh, toch nog wel? Want hij dacht dat hij daar toch nog kon bolwerken, ook al zeiden de peilingen iets anders. Ja, ik denk Pennsylvania lijkt op Ohio, de staat waar jullie het net over hadden, maar neigt vaak iets democratischer. En ik denk omdat hij uh, probeerde om Ohio te, ja, te winnen, dat hij ook uh, nog uh, wilde laten zien dat hij Pennsylvania niet was vergeten. En ja, dat hoort er toch bij, uh, u mag zelf niet stemmen, hè? Nee, helaas niet. Uh, ik heb wel een green card, maar uh, in de VS zijn de regels. Uh, ...dat je niet mag stemmen tenzij je een uh, U.S. citizen bent. Dus je moet echt neutraliseerd zijn uh, voordat je mag stemmen. Genaturaliseerd. Gaat u dat doen? Um, dat zie ik nog niet gebeuren. Je moet je Nederlandschap opgeven in mijn geval. Het hangt ervan af of je getrouwd bent met een uh, Nederlander of met een Amerikaan. Als je getrouwd bent met een Amerikaan mag je wel een um, dual citizenship hebben. Uh, in mijn geval, mijn man is ook Nederlander, dus het zou voor ons geen optie zijn om Amerikaan te worden um, zonder dat ik mijn Nederlanderschap zou moeten opgeven. En dat is natuurlijk wel een hele grote stap. U blijft voorlopig gewoon Nederlands. U hebt een green card, u mag gaan wonen, u mag werken. Siski Jansen in Philadelphia. Dank voor uw verhaal vanuit Pennsylvania.